4 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. In de Ridderzaal in Den Haag is de aftrap gegeven... voor de viering van 200 jaar koninkrijk. Dat gebeurde in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ook leden van het kabinet waren aanwezig. Eerder vandaag werd in Scheveningen al stilgestaan... bij de viering van de onafhankelijkheid van Nederland. Daar werd de landing van prins Willem-Frederik nagespeeld. Duizenden toeschouwers hadden zich op het strand verzameld. De dag wordt afgesloten met het Koninkrijksconcert in het Circus Theater. Bij een pluimveebedrijf in de provincie Groningen is vogelgriep geconstateerd. Alle 10.000 legkippen op de boerderij in Sint-Anne worden geruimd. Het gaat waarschijnlijk om de milde variant, maar die kan veranderen in een gevaarlijker versie. In een gebied van 1 kilometer rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, eieren en mest.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 De zeldzame sperweruil in Zwolle veroorzaakt nog veel beroering. Honderden vogelaars staan met verrekijkers en camera's bij de vogel te kijken. En door alle consternatie botsten vanmiddag twee auto's op elkaar. De afgelopen honderd jaar is de sperweruil pas drie keer eerder gezien in Nederland. Het weer. Bewolkt en de kans op een bui neemt af. Het is zeven tot tien graden. Vannacht en morgen bewolkt en kans op motregen. Na het weekend droog en kouder. Dit was het NOS Journaal. ANWD-verkeersinformatie. Op de A10 De Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij de Koentunnel. De weg is daardoor dicht voor verkeer richting Den Haag en Utrecht. Is het daarom beter om te rijden via de andere kant van de stad... via de Zeeburgertunnel. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook klassiek op zondagochtend. Ontspannen ontwaken met brunch na afloop.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 Goedemiddag nog een half uur vanuit het Grand Café van de Lamar in Amsterdam... is dit opium bij de Afro op uh, Radio 1. Ja, we hoorden net in de reclame, alles klinkt mooier in het concertgebouw. Uh, uh, hier aan tafel Simon Reining, directeur van dat gebouw. Uh, toevallig, die reclame, dat heb je niet uh, nog even snel ingekocht, toch? Ik uh, maak mijn collega's een compliment als ze het wel bewust hebben gepland. Ja, want we gaan het straks hebben over West Side Story, een participatieproject. Leg even heel kort uit, straks la langer, maar wat dat inhoudt. Het participatieproject is een project waarbij we zoveel mogelijk uh, amateurs, jongeren... in contact willen brengen met professionele muzici en coaches en regisseurs... om met elkaar een geweldig project te maken. En het allermooiste participatieproject ever wat we ooit hebben gedaan... is The West Side Story. De West Side Story. Straks gaan we het er uitgebreid over hebben. Ik heb hier ook aan tafel Marijke Reinders. Die volgde acteur Jeroen Willems zes jaar lang van zeer dichtbij. Ze reisde langs internationale podia. Filmde in het vliegtuig, op het toneel, achter de schermen, in hotelkamers... Aan die samenwerking kwam uh, een abrupt einde... met de, de dood van Jeroen aanstaande dinsdag, precies een jaar geleden. Die dag wordt de documentaire Jeroen Willems over grenzen uitgezonden... die uh, Reinders samen met Simon K. de Jong maakte... op basis van het materiaal dat ze al die jaren verzamelden. Uh, ja, Marijke, dat, dat moet een rare, uh, abrupt einde aan je samenwerking zijn geweest. Die dag ja, in Carré. Dat kan je wel zeggen, ja. ja. Want wat, wat, wat, was, uh, wat was het plan toen jij daaraan begon... Eigenlijk toen ik eraan begon was er geen plan. Ik ben eigenlijk heel spontaan um, een keer na een voorstelling van Brel... ben ik op Jeroen afgestapt. En toen zei ik van... Um, die voorstelling is prachtig. Doe je daar iets mee? Zal ik hem eens voor je opnemen? Mm. En dat was uh, op het eind van die tour van Brel. En toen was hij zo verrast dat ik dat zei. Toen zei hij, jeetje, als je dat wil doen, graag. Toen zei ik, ja, dat wil ik doen. En ik wil het ook graag doen. En um, ja, dat heb ik toen gedaan. En van daaruit um, ben ik hem eigenlijk blijven volgen. Ja, van, van het een komt het ander. Was het zo makkelijk, was hij zo toegankelijk... dat hij zei van, oké, okay, kom maar in de kleedkamer en dergelijke? Um, eigenlijk ging het allemaal wel vrij gemakkelijk, ja. Hij... Um, ja, hij, li hij liet mij toe, laat ik het zo zeggen, tot zijn werkzame leven. Mm -hmm. En uh, ik ben zeker niet overal bij geweest. Maar hij gaf me ook, hij gaf ook heel vaak aan van... Weet je, ik uh, ga nu twee stemmen spelen in uh, München. Vind je het leuk om mee te gaan? Mm. Snap je? Dus dan was er al een positieve insteek. En dan mm. vond hij het ook leuk om om aan dat te laten zien en hoe hij bezig was. En, ja, ja. Ja. Ik, ik heb het ook meteen gezien. Ik zag uh, slechts twee momenten dat hij zei van... ja, nu even stoppen met filmen. Een keer in het vliegtuig, meen ik. En een keer in een kleedkamer in Muntje, ja. geloof ik. Is het vaker gebeurd dat hij zei van... ja, nu is het even genoeg geweest? Ja, dat, het gebeurde wel eens. Dat komt omdat wij eigenlijk... wij maakten ook helemaal geen afspraken daarover. En... Um, Soms had ik gewoon die camera aan en dan was het te veel En dan kon je dat zeggen, dan deed ik hem uit. Nee. Dus het was nooit, ook als ik met hem op pad ging... bijvoorbeeld ook wat jij hebt gezien in de documentaire naar Damascus, daar waren we toch vijf dagen... ja, zat je vrij dicht bij elkaar op de huid. Dan is het op een bepaald moment wel even genoeg. En ik had daar alleen maar een heel klein cameraatje bij. En dan speel je daar ook makkelijker mee. Dus je hebt vaker die camera aanstaan. En nou ja... Ja. er, er zitten ook uh, um, geluidsfragmenten, interviews met Jeroen ja. in. Die heb jij ook gemaakt, neem ik aan? Ja, nee, die, die, um, ja, sommigen wel. Mm -hmm. Dus er zitten, er zitten um, quotes uit interviews met Jeroen. En die quotes die komen uit een interview wat ik ooit met hem heb gehad, uh, na een voorstelling van Brel. Maar het komt ook uit het marathon-interview van de VPRO. Uh, er zit een stukje van kunststof, radio. Dus dat hebben we verzameld. Ja. Laten we even naar een fragment luisteren... Ja. Om, om, om, ja, om hem even neer te zetten. Ik ben iemand die niet goed, nog niet goed kan genieten genoeg, vind ik. Nog steeds niet. Als ik geniet, dan geniet ik het meest op het moment zelf. Ik vind het daarna altijd dan al weer een beetje ingewikkeld. Met applaus weet ik al, denk na drie keer... dan denk ik, ja, nou, nou, laten we maar een biertje gaan drinken. Ik ga eigenlijk nooit fluiten om naar huis. Nooit fluitend naar huis. Was hij wel blij met een voorstelling? Heb je dat kunnen registreren? Dat hij wel, wel blij was met wat hij gedaan had? Ja, hij kon, hij kon wel blij zijn. Maar niet lang. Hij zei ook altijd, wat moet ik daarmee? Met dat applaus. En het was ook letterlijk zo. Van, want ik weet, dit vroeg ik hem een keer na een voorstelling van Brel. Ga je wel eens fluitend naar huis? Nee, ik ga nooit fluitend naar huis. Maar ik zag ook wel... Um, ja, hij zette die knop meteen om. Maar hij, hij kon ook wel weer genieten van... Als mensen, als hij een mooie voorstelling had gespeeld. Uh, yeah. Dat heb ik ook wel gezien. Ik ja. heb ook wel echt gezien dat hij... Ja, dat hij... Ja, nou ja, zo, ja die, die zaal zo zo in zijn macht had. Ja, nou, dat, dat, en dat, dat voelde hij dan ook. Dat, dat laat je ook heel mooi zien. Het is ook een fragment dat je, ziet, je denkt van... man, wat was dat toch een geweldig acteur deze, deze jongen. Ja. Je, je hebt veel interviews ook. Hè, met onder andere Betty Schuurman. Johan Simons, de regisseur van Hollandia natuurlijk. Die, die veel met hem gewerkt heeft. En in München natuurlijk ook. Die zegt dat bij de meeste acteurs... er een duidelijke scheiding is tussen persoon en personage. Maar bij Jeroen... dat je altijd Jeroen Willems zag. Zag jij dat ook? Ja, je zag het maar altijd. In elke rol nam hij zichzelf mee natuurlijk. Hij, hij, hij haalde het uit zichzelf, elke rol. Mm -hmm. En daar speelde hij mee. Ik bedoel, hij zei ook altijd: van, ik, Je moet niet verdwijnen in een rol. Het publiek wil ook als ze naar een voorstelling gaan. waarin eh, Jeroen een, een rol speelde. dan willen ze, ze willen ook mij zien. En niet alleen maar die rol. Ja. En um, ja. Hij, hij de, de invulling van een rol, ja, dat, dat zat in hem. Dat haalde hij eruit. En daar ja. speelde hij mee. Ja, veel, veel heel mooie interviewfragmenten met wat ik zei... Uh, Betty Schumer, maar ook met, met uh, zijn ex-partner Marcel Musters. Uh, laten we even naar een fragmentje luisteren. Op een gegeven moment was het wel heel druk. De agenda was wel heel vol. En als je zo'n ster bent als hij, dat heeft hij zich denk ik toch niet genoeg gerealiseerd. Dan word je op een gegeven moment ook niet meer beschermd. Je bent ook een product voor sommige mensen. Ook als ze heel erg gezellig met je zijn en goed voor je zorgen. Dan ben je ook een product. jongen was zo druk. En hij kon het allemaal wel aan. Maar hij was volgens mij vergeten dat je ook moet rusten. Ja, herken je dat beeld? Was hij altijd met werk bezig? Ik zag hem. Kijk, ik heb hem gevolgd in zijn werk. Ja, natuurlijk. Ja, dus ik zag hem altijd met werk bezig. Ook onderweg zag ik hem altijd met werk bezig. Zijn agenda was vol, ja. ja. Simon Reining, je zei net voor de uitzending... dat je de dag dat hij overleed, dinsdag een jaar geleden... je was niet bij, die, bij, die, bij dat gebeuren in Carré... die viering van het 125-jarige bestaan... want jullie waren druk zelf in het ja. concertgebouw. Maar dat was een rare, rare... Hele rare co coincidentie. Want het was natuurlijk een dramatisch moment... dat zo'n geweldige acteur opeens... Doodging. Mm -hmm. Maar dan ook op dat moment van de viering van 125 carrière, dus dat was natuurlijk voor mijn collega's daar ook vreselijk. Maar op datzelfde moment was er een, een concert uh, in voorbereiding... die middag, de laatste repetities, met uh, onder andere Amsterdam Sinfonietta... met wie Jeroen vaak had uh, samengewerkt. En ze waren net bezig om ook weer te praten over een vervolgproject. En net vlak voor het concert kwam dit dramatische nieuws dus op. Dus het raakte ons al een persoonlijk op dubbele manier. Het was een hele schrik voor ons, voor de mensen die me hebben gekend... en ook ja. nog eens een keer professioneel. Ja, moest jij ze dat nieuws ook vertellen? Of? Nou ja, We hebben overwogen, zouden we het wel of niet vertellen... maar het was te lang voor de voorstelling om het nog uh, stil te kunnen houden... met de social media, dus we hebben het gewoon maar gewoon verteld. Dan ging dat een enorme schokgolf door het gebouw heen. Ja, je weet ongetwijfeld nog, Marijke, waar je was vorig jaar toen het gebeurde. Ja, weet ik nog. Ik zat... Ik had mijn auto ergens toevallig geparkeerd op een industrieterrein. Heel naar geesten. En ik had mijn telefoon in mijn zak. En die was al een paar keer afgegaan, maar dat had ik niet gehoord. En toen was ik bij mijn auto en toen keek ik op mijn telefoon. En toen stond er dat ik met spoed iemand moest bellen. En dat zag ik niet één keer, maar ik zag wel vijftien van die berichten. En dat heb ik toen gedaan. En toen had ik Wim Visser aan de telefoon van Ja, yeah. Toen hoorde ik het. Ja. Yeah. Ja, en dan stort je wereld minder of meer in. Je gelooft het niet. Je gelooft het gewoon niet. Hm. Je hebt, er, je hebt wel een hele mooie film uiteindelijk weten, af, af weten te maken. Ja, afmaken, het is... Ik had natuurlijk... Het, het, het blijft heel dubbel. Het liefst. Ja. Het liefst had ik natuurlijk... Ik had het liefst natuurlijk met Jeroen dit willen maken. En... Uh, we zijn natuurlijk daarmee gestart zes jaar geleden. En in die loop van de jaren is er natuurlijk ook iets... kregen we ook wel een beeld van wat we zouden willen. En het was ook eigenlijk pas in de tijd dat hij gast van het jaar was. Ook een jaar geleden. Bij het filmfestival. Ja. Toen was er dus interesse van de NTR voor een documentaire. Dus hij wist daar ook van. Dus we waren eigenlijk nog... Ja, we waren gewoon daar um, blij mee. Dus we waren echt nog in die eerste fase van... hoe zullen we dat eens gaan aanpakken. Ja, het, is, het is mooi in ieder geval dat je het materiaal wat je al had... dat het niet ergens blijft liggen... maar dat je er toch iets moois van hebt weten te maken. Dinsdag kunnen we het zien. Uh, Jeroen Willems overgrenzen. Dinsdagavond om 11 uur op Nederland 2. Jammer dat het zo laat wordt uitgezonden. Ja, dat is zeker. En is... daarna komt ook Bril. Ja, en aansluitend inderdaad is er een registratie van de voorstelling Bril 2 te zien. Ook gemaakt door Marijke Reyners. Marijke, dankjewel dat je er was. Graag gedaan. 2, 1, Oh, dat is ineens ook al afgelopen ook. Dat zal Bernstein eh, niet goed hebben gevonden. Het, het zal u niet zijn ontgaan: het Koninklijk Concertgebouw bestaat dit jaar 125 jaar en viert het jubileum met verschillende bijzondere concerten. En als sluitstuk, dus dat par participatieproject. Ja, uh, Simon Reining legt het straks nog wel één keer uit. Uh, 150 talentvolle jongeren die spelen en zingen komende week de musical West Side Story van de Bernstein in opium. Simon Reining, directeur van het concertgebouw. Is, is het ook het hoogtepunt, uh, wat jou betreft, van het jaar? Of? Nou, Het is in ieder geval wel het grootste sluitstuk. Ik bedoel, het zijn allemaal verschillende programma's die we hebben gebracht. Heel veel verschillende dingen. Maar dit is wel by far het grootste project wat we ooit hebben gedaan. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat dit het grootste project is... uit de geschiedenis van het concertgebouw. Ik denk niet dat er één project is geweest voor één concert of voorstelling, zo je wil... Uh -huh waar zo lang aan gewerkt is en dat ook zoveel geld heeft gekost. Oh, ook dat nog. Ja. <laughs> je trekt er een gezicht bij dit nooit meer. Ja, ik zou het zo heel veel vaker willen doen. Ja, het is zo'n bijzonder project. Hoeveel mensen zijn erbij betrokken uiteindelijk? Nou, in totaal zijn er 150, uh, ongeveer 150 jongeren bij betrokken in allerlei uh, hoedanigheden. Dus moet je denken aan dansers, aan, maar ook de Griem. De, de, die wordt gedaan door de ROC Amsterdam. De kleding wordt gemaakt door de ROC Mondriaan en Den Haag. Uh, ook uh, urban dancers doen mee van Don't Hit Mama. Uh, ook mensen die conservatorium hebben gedaan. Maar ook amateurs die gewoon een hele andere opleiding hebben gedaan. Het is alles door elkaar. Het is een hele diverse in genres, in ja. de samenstelling, samengestelde cast. Er zijn natuurlijk uh, ook heel veel mensen bij, kan ik me voorstellen... die het concertgebouw nog nooit van binnen hebben gezien. Uh, he, he, hebben ze inmiddels zijn ze zo ver in het traject... dat ze ook daadwerkelijk al op het podium hebben gestaan? Ja. Uh, we hebben een hele intensieve uh, auditieperiode achter de rug. We zijn online begonnen, dus mensen konden hun dingetjes uploaden. En vervolgens hebben we in het voorjaar een, een, een, echt audities gedaan. En uiteindelijk was de eerste bijeenkomst in het Concertgebouw in de kleine zaal. En dat was een heel mooi moment. Want ja, je voelt toch, ongeacht of je dat gebouw nog wel of niet kent... maar iedereen die er komt door, toch geraakt door de magie van dat gebouw... en de historie die daar is. Ja, laten we eens naar een fragment van een jonge muzikant van het Koninkrijk. wat hij van het gebouw vindt. Er is voor Nederland niks is hoges haalbaar. En ik denk misschien zo bijna in Europa... niets hoges haalbaar dan het Concertgebouw. Dat heeft toch een magie... En uh, daar verheug ik me enorm op. En ik zal daar zeker ook wel even in begin zitten van, wow. Wow, ja, inderdaad. Eén van de deelnemers uh, is Letitia Gerards. Die hebben wij ook al hier in de 80 seconden gehad. En ja, ik weet niet of het daardoor komt... maar je staat nu wel mooi in het concertgebouw, Letitia. Ja, wie weet, wie weet. <laughs> Want, uh, hoe ben jij bij, uh, bij West Side Story betrokken geraakt? Nou, wat ze me dan nou vertelde Via die audities, uh, uh, via internet. Dus ik heb ook gewoon een, uh, een filmpje ingestuurd en dat was voldoende. En toen mocht ik door naar de live audities en uh, verder audities gedaan. Ja, en, en niet zomaar even iemand in het koor, maar je bent ook gewoon Maria. Ja, dat, uh, ik ben een boskond. Nee, Maria is zo'n prachtige rol. En het is zo'n eer om haar te mogen vertolken in het concertgebouw. Hoe was de samenwerking met, uh, met, met al die andere muzikanten en, en uh, de, de, de, de, iedereen eromheen, wat, wat Simon net al schetste? Ja, het, het is zo'n enorm project en iedereen die uh, geeft echt 100%. En daarom begint het ook echt, het is echt een warm bad aan het worden en uh, je voelt je ontzettend vrij. Ik heb super uh, coaches die, die ontzettend veel helpen. Je hebt een geweldig orkest. Wat, waar ook echt professionals in zitten... maar ook ons En uh, de cast is geweldig. Dus het, ja, het geeft enorm veel energie om met zoveel mensen... aan zoiets moois te werken, aan iets bijzonders. En wat betekent deze rol voor de rest van je carrière eigenlijk? Is het een beetje nu uh, gespreid? Um, ja, nou... Wat ik gewoon het liefste wil, is uh, verhalen vertellen. Uh, ja, met behulp van muziek en, en, en mooie teksten. En Westside Story, yeah, dat is gewoon zo'n verhaal. En uh, nou, wie weet, brengt het nog iets, nog iets anders moois. Maar dit is een enorme leerschool. Ik, ja, ik had nooit durven dromen dat ik op mijn uh, twintigste levensjaar al in de grote zaal van het concert gebouwd staan. Ja, en toch is het echt waar. Aanstaande dinsdag, veel succes bij de eerste opvoering, Letitia. Ja, dankjewel. dankjewel. Toi to ja. ja. En, en hebben jullie ook, uh, Simon, uh, andere studies voor het geval iemand zijn been breekt, of uh, weet ik veel? We hebben eigenlijk twee cast voor de, de solo-rollen, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is niet een understudy dat ze niet zullen optreden als, er geen hoofd, uh, als de hoofdrolspeler ziek wordt, want we doen eigenlijk twee versies. Er is ook een, een, een, een versie waarbij, zeg maar, de, de, de andere cast optreedt. Dus ze hebben allemaal, Iedereen ze aan de beurt. Komt aan de beurt, ja. en, en het orkest, het Nederlands Philharmonisch Orkest uh, zit erbij. Speelt mee. Uh, dirigent Matthew Rowe. Uh, even luisteren naar een violiste uit het orkest. Wat ik heel bijzonder vind aan dit project... is dat, uh, dat er allerlei stromingen bij elkaar komen. Conservatoriumstudenten nog in hun opleiding of net afgestudeerd. Ook amateurs die het gewoon echt voor de lol doen. En, en er ook helemaal voor gaan en er helemaal in opgaan en zich ook kunnen optrekken aan dit geheel. En natuurlijk zitten er ook professionele muzici tussen... die dus de coachende taak overnemen. En uh, ja, het vormt een, een echte uh, community eigenlijk. Er, het zijn drie voorstellingen in het concertgebouw... die overigens ook alle drie al zijn uitverkocht. Ja, yeah. ja. Yeah, yeah. Kun je dat niet uitbreiden? Kun je niet een paar extra voorstellingen nog inplannen? We hebben het geprobeerd, maar het bleek zo extreem kostbaar te zijn... dat het gewoon financieel onhaalbaar was. Maar om een voorbeeld te geven, toen het op televisie kwam... de hoofdrolspelers in de wereld draait door... toen kregen we 1700 e-mails met het verzoek om nog kaarten... Maar helaas, het is ons niet gelukt om het uh, financieel ook nog sluiten te krijgen. Maar het smaakt naar meer, dus voor komende edities weten we wat ons te doen staat. Komende edities, want je wilt dit, uh, dit soort dingen vaker gaan we doen. We gaan zeker nadenken of we dit soort grote producties vaker kunnen herhalen. Maar we gaan eerst deze productie komende week uh, uitgebreid evalueren met elkaar. En dan gaan we kijken hoe we er in de toekomst mee omgaan. Maar het smaakt absoluut naar meer. Dit is zo geweldig. Ja, ik kan me ook voorstellen, uh, Marijke Rijn, dus die hier nog aan tafel zit. Dit is ook een onderwerp voor een film, hè? om die, die jongeren ja, te volgen... Die, uh, die die, uh, dat traject doorlopen en uiteindelijk de, de uitvoering in het concertgebouw. Nee, dat is sowieso heel inspirerend ja. als je al die jongeren uh, samenvoegt. En dus is het natuurlijk, nou, dat lijkt mij geweldig om dat te volgen. Ja, nou, ja. Wat zo mooi is aan, ja. dit, aan dit stuk is dat het uh, alles overstijgt. Het is niet één genre, het is niet ja. alleen klassiek of alleen salsa of jazz... maar het is alles door elkaar. Het gaat om de muziek. Genre overstijgt en dat zie je ook in de cast van alle hoeken, gezinten en eh, zit alles bij elkaar met één doel. Dat is die gezamenlijke productie neer te zetten met elkaar. Dat is één. En wat daarnaast zo bijzonder is, is dat, dat was tenminste onze ambitie... en ik denk dat het aardig gaat lukken... is dat we hopen dat door heel hard te werken... en heel goed te coachen en te begeleiden... alle deelnemers, wat ze ook doen, een stuk hoger boven zichzelf uitstijgen dan ze hadden durven hopen. En dat is een moment wat wij hopelijk als cadeau aan iedereen kunnen meegeven. dat Als je dat één keer die sensatie hebt ervaren... en dat gaat het publiek ook merken. Ik kom net uit die repetitie. Ik kom echt net met een natte rug hier binnen gefietst. Ik vond het moeilijk om het droog te houden. Het is zo ontroerend. Na die laatste voorstelling vallen ze natuurlijk wel in een soort van zwart gat of zo. Heb je nog iets van nazorgen of heeft hij even correlatie <laughs> moeten gaan? De... Nee, want je weet naar iets fantastisch toe en dan is ja. het over. Dat, is, dat, dat zal wel winnen. Dat is altijd met zijn. dit soort ja. producties. Dat is helaas maar waar, maar de herinneringen zijn denk ik geweldig om nog heel lang op te kunnen teren. Ja. Veel, veel opnames maken. Dat we, ook als we geen kaartjes hebben, dat we ja. er op een of andere manier toch nog van kunnen genieten. Simon Reining was dat directeur van het Koninklijk Concertgebouw. De Musical Westside Story is zoals gezegd, drie keer in het uh, concertgebouw te zien: dinsdag 3 en woensdag 4 december. Dat zijn er twee. Dan mis ik er eentje. Maar in ieder geval. Oh, Al twee op één dag. Okay. Twee. Uh, maar ja, die zijn dus alle drie uh, helemaal uitverkocht. Maar we hebben het wel mooi gesignaleerd. En uh, succes met een volgend project. Want we zijn benieuwd. Heb je wel een idee op wat, wat, wat je dan gaat doen? Ja, dat ga ik natuurlijk nog niet zeggen. Waarom niet? Nou, wat ik wel heel belangrijk vind is dat we de scope van dit project... waarbij we zoveel mogelijk verschillende mensen bij elkaar kunnen brengen... dat houden we overeind. En of we dit nog een keer gaan doen, dat zou best goed kunnen. Maar of nog een andere titel. Het lastige is dat er is. de West Side Story is een stand-alone piece. Er is niet veel meer van dit genre. Dit is zo uniek. Dus het is dan een hele opgave om een titel te vinden... Die, waarbij je dit doel ook kunt nastreven. Misschien toch eens overleggen met Joop van de Ende. Die uh, misschien Jij even weet. nog een mooie musical liggen of zo. Dat je meer die kant uh, op gaat. Dank je wel. Gaan wij naar uh, de 80 seconden? Iedere week geven wij een talent hier de gelegenheid om uh, uh, 1 minuut en 20 seconden uh, te, te. Hij is nog aan het stemmen, geloof ik. Of staat hij inmiddels klaar? Hij kan, hij kan, hij kan. Heel fijn. Vandaag een singer-songwriter die strijdt om de Wim Sonneveldprijs 2014... op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Gisteren was de release van zijn debuutalbum. En Luc de Vos van de Belgische band Gorky... die kondigt dit veelbelovende talent aan. Hallo, ik ben Luc de Vos en Hallo. ik uh, ben een Belgische zanger. En ik zing in het Nederlands. En uh, dat is iets wat Flip Noorman ook doet. Maar hij doet dat net nog een tikje beter, denk ik... Uh, hij is een prachtige zanger, hij ziet er ook fantastisch mooi uit. Hij speelt prachtig banjo en gitaar. En hij heeft zo'n beetje een zuiders karakter, denk ik. Het is een echte Belg soms, denk ik wel. Dus leven Flip Noorman, Ga ervoor, Flip. De 80 seconden van. Het zou karakter van Flip Norman. Wie komt hij. Dames en heren, ik heb nog 8 seconden om u allemaal te vragen: om in het refrein met mijn band zo militaristisch mogelijk. Sir, yes sir! mee te schreeuwen. Two, three, four. Strategisch, maar ik ben kwaadaardig. Ik ben gelukkig, maar niet te pruimen. Ik ben een baby zonder speen en met afgehangde duimen. jena die steeds het laatste lacht. Maar uh, hey, ik heb de sir, yes sir, macht sir, yes sir. Ik heb de sir. Yes sir. Ma'am sir. Yes sir. It caught the ma'am. Yeah. sir. Yes sir. It caught the ma'am. Ma'am. Sunil. No Sir, yes. Sir, en ook nog netjes binnen de tijd zeggen, refrein en de couplet. En begeleid door twee uh, gitaristen, die gaat hij zo even aan me voorstellen. De een was Jorn ten Hoop en de andere was, Flip? Bas, Kloos, uh, Bas Kloosterman. Bas Kloosterman, heren, dank u wel dat u er ook was. Uh, de, uh, Zuiders karakter werd net gezegd, door Luc de Vos. Is dat iets wat jij herkent? Ben je een echte Belg? Ja, ik ben een echte Belg, ja. Ik ben ook geboren en getogen in België, dus ja... Ja, dus hij heeft ja. het goed gehoord. Donderdag ja. was de tweede auditieronde van het concours... om de Wim Sonneveld prijs 2014. Is, is het ja. goed gelopen allemaal? Nou ja, ik krijg maandag uh, het commentaar van de jury. Dus dan, kan ik, dan moeten jullie me maar weer bellen. Dan laat ik het wel weten. Ja, dat ja. lijkt, lijkt me goed. Zetten we het op de site. En gisteren het album uitgebracht. Het is wel een vol weekend op deze manier, zeg. Ja, ik moet zo meteen ook weer door naar Middelburg om daar weer te spelen. En dan morgen weer in Breda. En... Uh, ja, het is een vol weekend. Ja. ja. dan moest ik hier voor 80 seconden naartoe. Oh, dat komt ook nog eens. Terwijl Cham twee liedjes mocht spelen, ik vind ja. het niet helemaal eerlijk. Ja, volgende keer draaien we het om, ja, oké? Okay. Ja. Ja, ja. ja, maar uh, 80 seconden voor je het weet sta je in een concertgebouw. Dat heb je net maar uh, even gehoord. Ik heb ik al vaker gestaan. Oh, oké. Ja, ik zing in koren, Ik heb daarmee wat gezongen in koor. Belse Parijs, en nog even de titel van het, van het album, waar, ja. waar komt die vandaan? Uh, Belse Parijs is een aangezichtsverlamming waar ik een halfjaartje last van heb gehad. Oh. Dat betekent dat de helft van mijn gezicht was uh, verlamd geraakt. En, ja, ik kan het hele verhaal wel vertellen, maar... Nee, uh, nee hè? Nee. nee. Maar het is weer over nu. Het is weer, oh, nou, wacht, ik vertelde wel van het, het was mijn idee om een album met een soort gescheurd karakter te maken. Dus een geïnfecteerde Boy. kant die verlamd klinkt en een wat organischere, um, doorbloedige kant die wat liever en romantischer is. Ja. Oké, okay, Belse Parijse, Flip Norman, onderweg nu snel een beetje naar Middelburg, anders ben je te laat. Wil je van me af? Ja, <laughs> Tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Vanavond opium televisie, vijf over half elf, Cornet Maas. Wat ga je doen? Ja, want jij refereerde al een paar keer aan. We kunnen er niet omheen. 20 jaar, 200 jaar Koninkrijk. ze Nelke Noordervliet. Laat als ware Republikein haar licht daarop schijnen op oh, die viering. Dus dat uh, komt er vast goed uit te zien. Ook veel muziek. Langer dan 80 seconden trouwens. Uh, veel Ramses Chaffee. Maarten Heijmans is er die is straks in de serie over Ramses nou, bij de ja, avond mooi. een rol speelt. Die komt zingen. Uh -huh. We hebben Lucky Fons gevolgd in de reportage. En dat allemaal vanwege de nacht van Ramses morgenavond. Lois Leen is er die voor het eerst in 14 jaar weer een, een album hebben uitgebracht. En tot slot Monique van der Ren. Over Dr. Deen, de serie die weer start, maar vooral ook over de fase in haar carrière waarin ze nog heel veel te wensen over heeft. Oké, okay, we gaan kijken. Vanavond Nederland 2. Heb je nog live muziek eigenlijk? Uh, ja, dat is van, uh, dat is van Maarten Heijmans. Die zingt je af vanavond bij ons. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ik dacht dat je Lois Leen ook had vanavond. Ja, die zitten alweer weer op de bank. Die doen, die doen wel 80 seconden. <lacht> maar, maar Maarten Heemers mag langer. <lacht> Goed, veel plezier vanavond, Cornald. Oké, okay, hoi. Dag. Goed, dat was Opium voor deze week vanuit de Lamar in Amsterdam. Volgende week zijn we er weer. Uh, Marijke Reinders, Simon Rijn, ik dank jullie waren. En Flip ook heel erg bedankt. Op weg naar Middelburg inmiddels. met avo.nl is ons adres. Daar kunt u de hele week ons bereiken. Volgende week zijn we er weer. Dan onder andere te gast filmregisseur Hans Paul. Uh, Annette Embrechts, is er ook. Die bespreekt uh, theatervoorstellingen. En Marjolein en Antoinette Beumer die komen we vertellen over de film Soof en de live muziek van de uh, Louzazoul. Um, ik wens je alvast een heel fijn weekend en uh, straks hier op Radio 1 uh, het sportforum en dat wordt vandaag gepresenteerd door Jack van Gelder en Jack, wat ga je doen? We gaan het uh, uiteraard hebben over uh, schaatsen. Uh, want er wordt op dit moment geschaatst in Astana. We gaan het hebben over Ajax, de Champions League. Over zwemmen, want Joop Alberda is een van de gasten. Luc Blijboom, uh, verslaggever van de is hier. Short Moussou is hier. Kortom, er is heel veel te bepraten. En uh, we hebben er enorm veel zin in. Kortom, uh, tot zo. En eerst nu het nieuws met René van Brakel. Dit is Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Rotterdam is een trambestuurder mishandeld. De man ging langzaam voor de tram lopen, zodat hij niet door kon rijden. De bestuurder stapte uit om de man aan te spreken. En die reageerde kwaad en sloeg de bestuurder in elkaar. Mensen in de buurt grepen in, waardoor de dader kon worden opgepakt. En in de Ridderzaal in Den Haag is de aftrap gegeven voor de viering van 200 jaar Koninkrijk. Dat gebeurde in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ook leden van het kabinet waren daarbij aanwezig en vanavond is er nog een Koninkrijksconcert. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer Het Peter Kapers-Munneke. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt met hier en daar nog een opklaring. Tijdens die opklaringen kan het dan ook afkoelen naar zo'n 3 à 4 graden. En onder de bewolking blijft het bij zo'n 6 à 7 graden. Ook morgen is er vrij veel bewolking... waar hier en daar ook wat lichte regen uit kan vallen. Het stelt allemaal niet zo heel erg veel voor... En er is een kleine kans op nog een heel klein beetje zon. Het is vrij zacht morgen met een maximum temperatuur van 8 tot 10 graden. De wind die komt uit het noordwesten is en is boven land matig. Maar aan de kust staat windkracht 5. Ook begin volgende week is het rustig en overwegend bewolkt. Wel daalt de temperatuur iets met overdag een graad of 6. En s'nachts temperaturen rond het vriespunt. ANWB verkeersinformatie. Er staan twee korte files op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Osaan 2 kilometer. En op de A10 de ring van Amsterdam voor de koentunnel richting Den Haag ook een file van 2 kilometer. En verder is, uh, schijnt er iemand te wandelen in de Drecht in de A16 tussen Rotterdam en Breda. Voor de zekerheid is in beide richtingen de linker tunnelbuis dicht. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lenen, de Jack van Gelder. Goedemiddag, van harte welkom bij het Sportforum op deze zaterdagmiddag. De gasten vandaag in het Sportforum zijn... Short Moussou van de AD-voetbalverslaggever, Luc Blijboom verslaggever van de Telegraaf onder meer uh, zwemmen. En Joop Alberda, die alleen hier de lift nog niet heeft gerepareerd... maar voor de rest alles repareert wat er bij een sportbond maar fout kan gaan. Vanaf morgen gaat hij uh, als technisch directeur aan de bak bij de Zwembond. Maar uh, hij heeft het net uh, uh, gedaan bij de atletiekunie en daarnaast is hij werkzaam geweest in allerlei sporten... en natuurlijk succesvol als volleybalcoach. Ik begin bij jou, Sjoerd, als je het goed vindt. Wat is uh, je moment van de week? De eerste IS goal tegen Barcelona. Echt een uh, fantastische goal op echt een ongelofelijke avond. Ik vond het echt ongelooflijk in alle opzichten. Ik heb nog even teruggekeken. Uh, 26 oktober speelde Ajax die 0-0 tegen RQC. Ik denk dat dat ongeveer een van de slechtste wedstrijden was... van de Ajax in de laatste uh, tien jaar. En dit was de beste. Dus uh, dat is wel een contrastje. Luc? Ik wil aanvankelijk uh, de cricketers uh, benoemen die uh, zich uh, gekwalificeerd hebben voor het WK 2020 in de Bangladesh... Waren het niet dat ik uh, deze week werd geattendeerd... op de documentaire Poetins Games... die een ander kijkje geven op de winterspelen van uh, Sochi. Daarin kwam onder andere uh, een, leuk, een leuk iets uh, kwam daar, uh, ter sprake. De weg van Atler naar krasiana Poljana. Ik heb het even opgezocht, hoor. 45 kilometer kosten 8 miljard dollar. Nou zeg je 8 miljard dollar. Dat is 150 miljoen dollar per kilometer. We hebben het over een weg, hè? En voor dat geld kun je de weg bestraten met een laag van een halve centimeter goud. Of volledig besmeren met beluga caviar. En ik denk Jack dat jij dat meer aanspreekt. Uh, ja, beluga caviar zeker. Maar het, belachelijk dus. Het is het, het, het, toont -idioot. De, het toont de krankzinnigheid van die spelen aan. Maar als dus je die, het hebt over het smeren van beluga. Ik, ik neem aan dat er uh, behoorlijk wat smeergeld her en der uh, verdwenen is. Dat uh, komt wel de... Uh, naar vooruit die, deze documentaire. Ja. Toch nog even over het cricket, hè, want ik volg het ook. Hè, het, uh, 2020. Uh, de, de, de, de, de Nederland plaatst zich, maar heeft bijna alles verloren... en wint dan uiteindelijk toch nog een keer uh, van de schotten. Het is wel knap, maar er zaten wel heel veel vangnetten onder. Hè. Er zaten ongelooflijk veel, uh, veel vangnetten onder. Aan de andere kant, het is een sport die in Nederland... ik heb nog eens nagevraagd bij Ed van Nieren op de manager... 6000 mensen spelen geregistreerd cricket in Nederland... Terwijl cricket, het is, uh, nummeriek gezien, de meest beoefende sport ter wereld. Er zijn meer mensen ter die cricketen dan voetballen. En het is na voetbal de best bekeken televisiesport ter wereld. Dus het is ongelooflijk knap dat jij met uh, anderhalf man een paardenkop daar. Uh, Weinig Nederlanders begin overigens, maar goed. Dat, uh, ja, dat is een keerzijde van de medaille. Ja. Uh, Joop, uh, wat is jouw moment van de week? Nou, het blijft tot de hele wedstrijd uh, Ajax Barcelona. Gewoon als evenement, als toeschouwer. Uh, de strijd ook van 10 tegen 11. Ik had dat vorige week ook al meegemaakt met AZ 9 tegen 11. En elke keer merken ik me verbaasd meer over dat ploegen beter gaan spelen... als ze een mannetje of twee mensen minder hebben. En maar valt... dat verbaast jou toch eigenlijk niet? Want nee, jij, jij maar vind het wel mooi. van de sport kijken... En, en dan weet je dus dat er een stapje extra gezet moet worden... en aan de andere kant dat het zoiets is... we spelen maar tegen 10 of tegen 9. Ja, nee, een elftal kan nooit van een tiental eigenlijk winnen. Een tiental kan wel wat winnen van een, tegen een elftal. En het is... Uh, verbluffend hoe professioneel de sport is dat je dat soort wijsprekken. Kinderlijke regels elke keer weer terug ziet komen. Dus ik heb gevraagd naar de statistieken van wat doet iedereen en hoe verloopt iedereen nu. En dat zouden ze wekelijks moeiteloos kunnen doen. Dus eigenlijk kan de prestatiekeur van elke ploeg gewoon behoorlijk opgeknikt worden. Als je die uh, wedstrijd die je speelt met een tiental gewoon weer vertaalt naar een elftal. Maar dan heb je het echt een tiental en een elftal. Ik neem aan dat vijf man van jou in de 96 niet van zes Italiaan hadden kunnen winnen. Uh, had zeker gekund, alleen <laughs> we hebben het nooit gedaan. Nee. <laughs> goed, we komen straks bij jullie terug. We gaan eerst even hebben over schaatsen. Uh, Sebastian Timmerman uh, aangeschoven. Er wordt in uh, Astana geschaatst. We moeten het heel uh, goed bijhouden. De derde reeks wereldbekerwedstrijden. Hoe hebben de Nederlanders gepresteerd? Redelijk vandaag. Uh, niet gewonnen. Wel twee keer een, uh, een bronzen medaille. Uh, Michel Mulder en Ronald Mulder. Dus uh, de tweelingbroers die zorgen voor die medailles. Uh, Ronald Mulder deed het op de 500 meter... Daar zat het ook het dichtst bij elkaar. Want het verschil met de winnaar was maar 200ste van een seconde. Dat was een Rus, Kuznetsov, die wint voor het eerst. Een ste daarachter een andere Rus, Lobkov. En dan dus Ronald Mulder op de, op de derde plek. Het is wel heel goed begonnen aan dit seizoen. Het was al zijn vierde podiumplek weer. Hij heeft het uh, Nederlands record gepakt. Voor het eerst een wereldbekerwedstrijd ook gewonnen. Na een uh, periode met allerlei blessures. Uh, dus die is echt op de weg terug. Jan Smekens is dat ook. Maakt een enorme misser op de kruising, maar wordt desondanks vierde... en zit maar een tiende achter het podium. Nou, dat betekent wel dat je in orde bent. Um, en Michel Mulder, de tweelingbroer dus van Ronald Mulder... is derde geworden op de duizend meter achter Shawnee Davis. Dat is geen verrassing dat hij wint. Uh, maar dat de Italiaan Mirko Nenzi um, daar tweede wordt, was wel een verrassing... want hij had überhaupt nog nooit in de top tien gereden. Groothuis wordt zeven en Koenverwij achtste. Ja, dat, dat kon mee door, maar... Schokkend was het niet. Thijsje Oenema verder nog vierde op de 500 meter bij de vrouwen. Die is ook alweer redelijk op de weg terug. En uh, na de 1500 meter bij de vrouwen ging nergens over... want daar ontbraken er een heleboel. Zullen we eerst even naar Ronald Mulder gaan luisteren? Komt ja, zeker. Het zit zo dichtbij. En ik merkte gewoon het laatste echt een stuk... dat ik de afzet niet zei, wat het hield me met veel naar achter. Ik Te gretig was eigenlijk om omdat ik gewoon voelde dat ik met een goede rit bezig was. Ik eh, opende voor, uh, voor Mo en ja, gewoon een goede race. En dan maak ik toch foutjes in het laatste stuk. En ach, ja, dan na de finish weet je dat meteen. En daar baal je er natuurlijk even van. Alleen, ja, weer een andere winnaar. En uh, dat is wel uh, bijzonder. Alleen, ja, ik sta nu voor de vierde keer op het podium van vijf races. Dus ja, ik ben gewoon heel erg tevreden met de constantheid. En dat ik gewoon elke keer goed bij zit. Ook, uh, je zei het al, Michel Mulder viel vandaag in de prijzen. Op de 1000 meter pakte hij dus ook brons. En ook zijn tweelingbroer zag dat de top steeds dichter bij elkaar komt. Ja, zeker. Ja, op elke afstand is dat volgens mij het geval. Alleen op de lange afstand is uh, dat Sven altijd wint. Maar op de sprintafstanden zie je gewoon dat er veel, uh, veel andere winnaars zijn. Op de 500 met name. Shani die wint natuurlijk gewoon de 1000 weer. Zoals uh, wel vaker. Maar uh, ja, de 5 wordt groter. Maar daar wordt het ook spannender van. Het is gewoon uh, heel erg hoog niveau. En uh, als ik een goede rijd, dan kan ik er tussen rijden. Dus op, de, op de 500. Maar zoals nu ook op de 1000. En dat is mooi om te weten. Veel favorieten. Wie maakt er nou de sterkste indruk? Nou, als ik... We... Ook even die twee eerdere wereldbekerwedstrijden erbij pak. Bij de heren uh, is dat toch wel Shawnee Davis... die een paar moeilijke jaren uh, achter de rug heeft... waarin het leek dat zijn uh, overheersing voorbij was. Maar dit seizoen is hij zeker op die duizend meter weer helemaal terug. Hij wint ze alle drie en rijdt ook nog eens hele goede tijden. Uh, en bij de vrouwen springt echt Sangwa Lee eruit. Die is uh, op de 500 meter zoveel beter dan de rest... Uh, vandaag ook weer, net geen barrecord vandaag, maar wel weer een uh, dikke drie tiende verschil naar de nummer twee, toen naar Jenny Wolf. Dus op die 500 meter bij de vrouwen lijkt het echt... Uh, om het zilver te gaan straks een sortie. Want daar lijkt het goud al uh, verdeeld te zijn. 500 meter bij de mannen. Russen. Komen die er ja, uh, op andere ja, afstand ook je, onverwacht aan? Ja, dat zie je wel. Dat er bij de Russen een paar nieuwe namen uh, aankomen. Uh, we hadden op de 5 kilometer er al eentje. Nou, deze Kuznetsov dus nu op de 500 meter... werd al wel een beetje voorspeld door, uh, door de trainer Costa Poltavets. Die heeft jarenlang ook in Nederland gewerkt. Dus die spreekt nog altijd goed Nederlands. Dus dat is altijd wat makkelijker communiceren. Maar die kondigde dat in, in Noord-Amerika al Wel een beetje aan dat die er eraan zat te komen, die wint, dus nu voor het eerst dus die de Russen zijn zeker bij de bij de heren. Zijn ze bij ze, zijn ze goed bezig? Ja. Wij willen altijd weten hoe het met ons gaat, hè, de Nederlanders. Hoe staat het ervoor? Zo uh, ja, zeg maar twee, twee maanden voor de spelen. Ja, ik denk wel redelijk goed. Um, uh, Zo'n weekend als dit is een beetje moeilijk om dat uh, helemaal te vergelijken, omdat een aantal mensen er niet is. Bijvoorbeeld op de 1500 meter bij de vrouwen, uh, geen iedereen wust, geen lotte van beek, geen marit Leenstra. Um, een aantal schaatsers heeft ervoor gekozen om nu al rust te pakken... of volgend weekend in Berlijn. Nou ja, dat is op zich een goede keuze, want je moet je niet over de kop rijden... aan het begin van het seizoen, want daar kan je later weer last van hebben. Maar ik denk dat we er zeker ook met Kramer... die tot nu toe een hele sterke indruk heeft gemaakt... morgen rijdt hij de 10 kilometer, uh, met Irene Wust ook... Uh, en toch ook op de, de kortere afstanden, 500 meter met de Mulders, met Smekers, dat we er best aardig voor staan. Probleemgevallen is in ieder geval 1500 meter... waar Koen Verweij wel stabiel is tot nu toe... Maar houdt hij dat vast? En, en de duizend meters die, ja, gaan, zijn ook nog niet echt super uh, sterk bij Nederland. Kamer morgen een bijzondere team uh, rijden? Nou, hij rijdt hem omdat hij uh, een goede loting wil hebben uh, op de Spelen. Gek genoeg. Ja, dat is uh, weer ingewikkeld uit te leggen. Nou ja, maar uh, bij, bij de... voetbal zijn we wat gewend. Ja, hoor. precies. Maar op de Olympische Spelen <laughs> wordt gelood. naar aanleiding van het Wereldbekerklassement na volgende week, na Berlijn... maar als Kramer morgen gewoon goed rijdt... gewoon degelijk... dan is hij zeker van de plek bij de eerste vier... in het wereldbekerklassement en komt hij sowieso in de laatste, ergens in de laatste twee ritten terecht... op de Olympische Spelen. Dat is het doel van morgen. En verder geen gekkigheid. Dan aan het Gerritsen was er een tijdje even ja. uit. Komt weer terug, moet in de B-groep starten. Ja. Gisteren heeft ze ontzettend lekker gereden. Ja, de... diskwalificatie reed ze dus absoluut niet. Nee, twee, van... twee keer een valse start, dat ja. is lekker. Ja, dat was inderdaad... Ja, ze, wil, ze was gewoon te gretig. Ze wil graag... Ze heeft er uh, meer dan een jaar uitgelegen. Uh, onder andere vanwege de ziekte van Vijver. Vandaag wint ze dan weliswaar de B-groep. 38, 89 is nog geen schokkende tijd. Nee. Dat wordt gewoon een hele klus voor Annette Gerritsen... om überhaupt in, uh, in Sortie terecht te komen. Ze heeft heel veel werk nog te verrichten. De komende, nou, minder dan een maand inmiddels. Uh, richting het Olympisch kwalificatietoernooi. En ja, ik hoop voor haar dat het lukt. Maar ik, uh, ik, ik, ik twijfel aan, Want de concurrentie in Nederland is erg groot. Volg jij het schaatsen een beetje, Lu? Ik volg het nog steeds. Ik heb Twintig jaar lang ja. uh, heb ik ze linksom uh, zien gaan, <laughs> in iedere bocht. Ik volg het nog steeds en ik, ik verbaas me erover... dat uh, dit weekend in dan uh, in gereden wordt, in Astana. Deze, zoals bekend, deze wereldbeker was aanvankelijk toegewezen ja. aan, uh, aan Heerenveen. Nou ja, dat was, uh, daar liep een schadepost... zou er mogelijk komen van 75.000 tot 100.000 uh, euro. Nou vliegt het geld bij noc echt... nou, Joop weet misschien wat vanaf, met bakken echt uh, eruit... En ja, om op zo'n bedrag daar nou uh, de mensen een keer thuisvoordeel te, weg te geven... en om mensen naar Kazachstan te sturen. Ze slapen een week lang in de meest abominabele bedden, heb ik begrepen. Sven Kraam, die neemt zelfs eigen matras eigen mee. Matras, ja. Um, nou, plus je, vijf uur weer overbruggen qua tijdsverschil. Wat, terwijl ze net terug zijn uit Noord-Amerika, ja. wat acht uur tijdsverschil was. Dus het is, het is, het is, het is ja, oliedom, zei Art bij ons uh, in de Telegraaf, in zijn column. En daar wou ik me graag bij aansluiten. En dat arme meisje dat dan twee keer verkeerd start. Heel ja. mooi in kans gestart. Ja, maar komt ja. door tijdsverschillen. Het is wel om een wak heen gegaan Het was gisteren. op tijd. Ja. Maar wat vind jij ervan? Wat Luuk zegt? Ja, daar zit, daar zit wel in. ik weet even, even niet. Uh, ik, mijn beeld is niet dat het met bak aan de ruit gaat bij het NOC. Uh, bedoel, ik krijg met veel pijn en moeite krijg de budget rond bij roeien en atletiek En straks ook bij, uh, bij zwemmen. Dus dat, vanuit die sportieve kant kan ik dat niet uh, bevestigen. De KNSB neemt de, besluit, de beslissing om het terug te geven aan de ASU het uh, lijkt mij inderdaad ook niet een verstandige beslissing. Omdat je gewoon inderdaad van naar Noord-Amerika. en dan naar, eerst via Nederland, dan naar Kazachstan. Dan had je beter de andere kant op kunnen en doorvliegen. Was je misschien beter af geweest. Uh, maar dit is nooit goed. Uh, ik herinner mijn me verhaal met Pieter van der Hogebal. die in 2003 tegen me zei: van joh, mag ik me in Nederland kwalificeren? Dan ga ik niet naar Portland, naar uh, Amerika. Dus een 8 à 9 uur tijdsverschil, dat zijn minimaal twaalf dagen op de heenreis herstel en eigenlijk ook twaalf dagen op de terugreis dan ben je gewoon een maand scherpe trainingstijd kwijt. Dat is nogal wat in een, uh, zeggen de laatste anderhalve maand voor de spelen, Twee maanden voor de spelen. Ik hoor het aan Pieter van de Hoge, Want hou dat vast hè, want daar gaan we het straks over hebben. Uh, dankjewel voor het schrijven wil je nog wat aanvallen? wat Wat ook nog meespeelt, uh, de heren van de KNSB, de heer Cinquanta, hebben ze hiermee uh, ongelooflijk tegen de haren ja. ingestreken. Uh, voorzitter van de ISU. IJU, ja. Dat is uh, een, een soort setblatter, om een beetje een idee hebben. Ik heb me ooit eens vicevoorzitter Jan Dijkma horen uitkafferen. Nou, zo uh, praat je nog niet tegen een hond. Ten overstaan van tientallen Nederlandse journalisten. Deze man is uh, not the amused, zoals hij het zelf noemt. Nederland krijgt in 2015 uh, voor straf geen kampioenschap. Hè. Dus uh, Pennywise, spout foolish om het in goed Nederlands uh, te zeggen. Ook daar komen we straks op terug. Hoe belangrijk geld kan zijn en niet uh, over nadenken. Dankjewel, dankjewel. We gaan het hebben, jullie hebben het zelf eigenlijk al een beetje aangeroerd. Over uh, Ajax, over de Champions League. Over die onvergetelijke avond uh, in de Amsterdam Arena. Waar opeens bleek dat uh, het grote Barcelona te kloppen was. Laten we eerst eventjes uh, gaan luisteren naar Frank de Boer. Die spreekt over die historische avond. Ja, zeker. Ik denk dat we uiteindelijk denk ik ook terecht hebben gewonnen. Het is jammer natuurlijk uh, dat je de rode kaart uh, krijgt. We hadden denk ik een fantastische eerste helft gespeeld. Terecht op 2-0. Uh, iedereen echt met een hard gespeeld uiteindelijk. Hè, met die domper uh, 49, in de 49e minuut. En, uh, ja, gelukkig is het, uh, hebben we het uh, tot één maar kunnen, uh, zeg maar kunnen laten. En gelukkig uh, dus drie punten. Drie punten dus. Luc, was, uh, waar was jij? Ik zat uh, heerlijk uh, thuis op de bank uh, te kijken. In, en hoe uh, beleef je dat? Ja, ik... ik, ik... Ik, ik, kom, ik kom zelf uit Amsterdam. en Wij moesten vroeger... Ik speelde bij DCG en als wij tegen Ajax moesten... Bij die de 70 grappers he, was het bijna. Ja, ja, je Jack. AFC of niet? Ja. Amsterdamse voetbalclub. Ja, oké. Okay, um, <lacht> maar als wij vroeger moesten voetballen tegen Ajax... dan uh, had je bijvoorbeeld uh, verloren. Want de scheizichter was uh, zo trots als een aap met zeven knopen... dat hij uh, die jongetjes in het rood-wit mocht uh, fluiten... En, je kon er nooit van winnen. Dus ik heb eigenlijk van, van jongs af aan altijd een beetje... als ik naar Ajax uh, kijk, dan onbewust... moet ik daar altijd een beetje aan denken. Maar uh, deze avond vond ik het echt uh, weergaloos, moet ik eerlijk zeggen. En waar was jij, op? In het stadion. En hoe beleef je dat? Nou, het was weer een van de, een van de weinige wedstrijden... waar ik gewoon uh, geen... Uh, niet, zo niet een afstandelijke blik... van wat gebeurt er nou allemaal... maar gewoon, gewoon om, ondergedompeld heb in het... Uh, in de totale emotie van het publiek en in de interactie van het publiek... Met, uh, met een ploeg die uh, ja, de eerste helft fantastisch speelde. En eigenlijk vond ik dat ze de tweede helft ook fantastisch speelde. Weliswaar met een man minder, maar wat Frank ook zegt... Uh, de energie die dan vrijkomt in een ploeg, dat vond ik fantastisch. Ik vond eigenlijk de voorbereiding van Frank voor mij veel belangrijker... dat hij op een gegeven moment zegt van... ik ga er niet vanuit dat wij gaan verliezen. Wat is de reden nou om daar vanuit te gaan? Of het nou Barcelona heet of Real... Er is altijd een dag dat Barcelona misschien wat minder is. En je kunt zelf ook elke dag boven jezelf uitstijgen. En dat zijn de dagen waarop er historische wedstrijden gespeeld worden. Ja, met een fantastisch middenveld. Een onverwachte dag. Uh, Daily blind was, vond ik indrukwekkend. Ja, en ik denk dat Louis, ook. En daar, ook. Dat Louis ook. daar ook met belangstelling naar gekeken heeft. Zeker weten. Want het was echt heel leuk om te zien. Hè? Ja. En het blijkt dus weer dat het middenveld het belangrijkste onderdeel van een elftal is. Ja, dat bleek. En het, ik vond het fascinerend om te zien... hoe spelers van Barcelona totaal door de mand vielen. Die Mascherano, dat, dat, dat vinden wij over het algemeen een goede speler. Dat leek wel een, uh, een centrale verdediger van, uh, van de NEC. Die bakte er helemaal niks van. Dus die, daar werd... uitzet op een fantastische manier druk. Met heel veel lef. Um, Frank de Boer had het erover dat... dit het meest aanvallende team was... dat ooit tegen Barcelona heeft gespeeld. pak pakweg in de laatste tien jaar. Ik denk dat Bayern vor, vorig jaar vorig al jaar. in de buurt kwam. Ja. Maar... Doet er niet toe. Uh, we moeten dit vooral niet te veel gaan relativeren, deze prestatie. Want dat, dat, die neiging hebben we van ja, Messi was er niet bij en Barcelona was er geplaatst. Maar het Nederlandse voetbal had even zo'n wedstrijd nodig, volgens mij. En uh, daarom moet je er ook vooral uh, niet uh, te niet licht over doen en gewoon uh, oppakken als een, blijk van, uh, ja, ook een soort blijk van vertrouwen dat we heus nog wel. Wat kunnen in Nederland. En dat hoe, was ook het verhaal. Hoe zaten de collega's op de tribune? Want in de tweede helft kon het nog alle kanten op. Je, je maakt je stuk. Maar dat stuk, dat, dat wankelt ja. ergens. Hè? Ja. Nou, ja, dat was heel lastig. Ja, ik moest um, een soort uh, ja, beschouwend stuk naast het wedstrijdstuk tikken. Um, en ik koos al heel snel, heel specifiek voor die eerste helft. En uh, gelukkig bleef dat inderdaad overeind. Ja. Want het kan natuurlijk helemaal in elkaar storten. Maar je voelde ook dat die eerste helft. Uh, dat, dat, dat moest wel historisch zijn. Want dat was echt nog nooit vertoond. Uh, op dat niveau. En uh, ja, die, met name die, die tweede helft had ook weer zijn eigen verhaal natuurlijk. Maar met name die eerste helft. De manier waarop eigenlijk speelde. En, en eigenlijk alles van zich afgooide. Met een elftal uh, dat ook heel slecht kan voetballen. Ja, dat vond ik echt, echt fascinerend. Waren er minpuntjes? Of moeten we het überhaupt niet over minpuntjes hebben? Nou, nee, maar ik hou, ik hou hier wel van. Dat je, er zijn ook momenten dat je gewoon stil moet houden en gewoon applaudisseert voor een fantastische avond. Ik was, ik, ik, wat mij steeds eigenlijk irriteert is dat we het altijd maar over jonge ploegen hebben... en dat jonge ploegen iets niet kunnen en dat we altijd nog maar tijd nodig hebben. Hier staat een jonge ploeg die laat gewoon zien wat ze kunnen spelen. en dat gaat gewoon heel goed. En het mooie van voetbal is dat het de ene week fantastisch is... en bij jonge ploegen wil het ook wel eens een keer wat minder ja. zijn. Ja, dat is onze werkelijkheid. Ja, even sorry dat ik van de week Luc. Het opvallende was dat het elftal van 95 jonger was... Dan, dan dit helft al. Hè? Dus dat is ook heel vreemd. We praten daar nu heel ja. erg. Maar je wilde het zeggen. Lies. Nou, ik vind het vooral goed hoe zij in de tweede helft die, die zegen ook nog uh, daadwerkelijk binnenhalen. Met tien, met dat laat ik ook wel zien van je staat er mentaal zijn in ieder geval uh, uh, sta je er goed voor. Er zit een goede kop op, hè, zoals dat in de, in de sportwereld heet. En juist die eerste helft was natuurlijk fantastisch. En die tweede helft, die uh, verdiende er misschien niet de schoonheidsprijs. Maar dat is minstens net zo knap als die eerste helft, denk ik. Ja, maar moeten we het resultaat van Ajax Barcelona leggen morgen op Ado Ajax? Nou, het interessante voor, uh, voor Frank is weer om, bij wijze van spreken, dwars door Barcelona heen, weer ADO, uh, een andere reputatie, een andere imago heeft. Anders ga je naar de kleedkamer, je gaat anders naar die wedstrijd toe. Je omgeving reageert er anders op, daar kun je alleen nog maar verliezen terwijl je afgelopen dinsdag alleen maar kon winnen. Ja, dat maakt een groot verschil. En dan is het interessant om te kijken hoe spelers zich nu gaan ontwikkelen. schakelwedstrijden was ik bij jullie. Precies. Uh, Ajax heeft in de afgelopen jaren een aantal van die wedstrijden gehad in het seizoen. Waarbij het opeens kantelde. Uh, ze wonnen van Milan. Uh, ze wonnen van Manchester United uit. Er was een wedstrijd tegen PSV bij. En toen, uh, toen ging het opeens lopen. En ik denk eerlijk gezegd dat het met deze wedstrijd... ook heel goed zou kunnen gaan gebeuren. Want je krijgt hier zoveel vertrouwen van. En uh, ja, ik denk... Ik dacht in het begin van het seizoen al dat Ajax-kampioen wo zou worden. Op een gegeven moment ga je eraan twijfelen. Want ze hadden natuurlijk een hele slechte fase. Maar uh, ja, als je ze... Nu ziet en, en ziet wat ze kunnen brengen, dan, dan, dan ben je wel geneigd te zeggen dat het weer zo'n seizoen wordt zoals de laatste twee. Ja, maar uh, als we deze competitie uh, onder de loep leggen, voorspellen is moeilijk. Dan, dan, ja. zou het, dan zou het volstrekt idioot zijn als Ajax nu doorloopt. Absoluut. Bovendien vraag ik me af, ik ken de statistieken niet, maar hoe uh, staat Ajax ervoor op kunstgras? Vraag ik me af. Nou, nooit zo geweldig. En Ado uit is altijd ook heel vervelend voor. Ja. Ajax. Dus wat dat betreft uh, is er nog niets, zeg. Nee, dat is ook zo, maar toch is de afgelopen twee seizoenen gebleken... dat de, de, de ploeg met het meest stabiele voetbal... en Frank de Boer heeft dat er onmiskenbaar het meest ingekregen van alle trainers in Nederland. Dat overwint uiteindelijk. Uh, de rest is heel wisselvallig. Als je terug kan vallen op, op een soort vastigheid in je spel... en dat heeft de Ajax al, ja, al een aantal jaren... Dan, uh, dan is dat genoeg om kampioen te worden, denk ik. En ja. dat mis ik bij Feyenoord bijvoorbeeld het meeste eigenlijk. Juist omdat het een ploeg is die al zo lang bij elkaar is... dan is het ene moment uh, uitstekend en het volgende moment helemaal niks meer. En daar zit heel weinig lijn in. Is het uh, iets geks van een coach die dag in dag uit met de ploeg bezig is... dat er soms iets kan gebeuren, bijvoorbeeld Daily Blind... waar je eigenlijk in je achterhoofd een beetje rekening mee houdt... maar wat zo geweldig gaat uitpakken? ja denk ik wel, want op een gegeven moment, je zit elke trainer of elke staf zit ook altijd op een gegeven moment met een bepaald beeld. Dus daily springt speelt op links, komen wat wijzigingen, plotseling word je soms ook gedwongen naar iets en daar later spelen ze je ja, die verrassen. Ja, het je was soms, meer ook nog want van boilers moet speeltijd boilers, hebben die, die, ja, die, die, die klopt aan de deur? Ja, nou ja, je ziet het in heel veel. Het meest extreem heb ik wel merk je met wielrennen wel. Als je met wielrennen dan, zijn er, er een kopman, en die zijn plotseling geblesseerd en is er is iemand die altijd is knecht is geweest. Je rijdt dan in de pannen van het dak. En dan zegt hij, hoe kan dat? Nou, ja, die krijgt ook nooit de kans om op die positie te spelen Omdat iemand anders die ruimte neemt. Davy Klaas ook zo neemt. Davy Klaassen is ook zo'n voorbeeld. Ja. Um, Overwinteren in de Champions League. Zou voor Nederland geweldig zijn. Dus niet puur voor Ajax, maar zeg, zeker voor het Nederlandse voetbal. En het behalen van de punten. Ja, zeker uh, in zo'n jaar natuurlijk. Je, dan zit je in die, die flow, zoals dat heet. Hè. En, ja, de loting komt eraan. Het, is echt een beetje, het lijkt wel of iedereen weer een beetje, een beetje opkrabbelt. Is het reëel om te denken dat uh, Ajax van Milan uit kan gaan winnen? Ja. Waarom niet? Ja? Zeker, dat is wel reëel. Dat wil niet zeggen dat ze het doen. Maar uh, Ajax heeft over het algemeen redelijk goed gespeeld ook tegen Milan. Uh, was dat was de eerste wedstrijd van voetbal... de Boer, hè? 48 ja. uur na zijn aanstelling. Toen. Ja. toen waren ze wel al geplaatst. Milan. Het is, Milan is ook niet meer zo sterk als pak een beetje vijf jaar geleden. Dus je kunt daar gewoon echt wel van winnen. Maar goed, alles moet wel weer op zijn plek vallen. En, uh, het wordt in ieder geval lastig, maar het is zeker niet onmogelijk. Het is wel opvallend. Galliani, de, de, de kale vicevoorzitter, zou afscheid nemen. Gisteren is hij bij Berlusconi geweest. En uh, dat zou dan uh, allemaal klaar zijn. Want de dochter van Berlusconi heeft de macht. Maar Galliani is uh, gebleven. gebleven. Berlusconi heeft hem omgepraat. Het is volgens mij niet de eerste keer dat Berlusconi iets of iemand uh, ompraat, overigens. Uh, want hij zou, geloof ik, ook tussen de 30 en 40 miljoen hebben meegekregen. als een soort bonus voor 27 jaar werk. Waar gaat dit over? Ja, belachelijk. Maar wel grappig om te lezen, allemaal die verhalen. En Galliani, ja, het is natuurlijk een fenomeen. Dus het zou. Uh... Ja, ik, ik, voor mij mag hij voor eeuwig aan Milan verbonden blijven. Ja, het hoort er een beetje bij. Het hoort er echt bij. Zeker. Als je op Milanella komt, dan hoor je die man even voorbij te zien lopen. Ja. Zeker weten. We gaan het even hebben over de andere favorieten. Of over de, moet ik zeggen, de favorieten voor de Champions League. Eh, we hebben weer het een en ander gezien deze week. Eh, wat is volgens jullie de favoriet voor de, voor de titel? Bayern. Wederom. Ja, ik denk ja. dat het op dit moment gewoon de, de meest complete ploeg is... Ik was er ook wel van onder indruk vorig jaar... hoe ze toen van Barcelona bonden. En ik zie nu toch ook wel wat patronen... die aan Guardiola blijkbaar hier kleven. Die vroeger door... althans zoals ik er naar kijk... allemaal aan Barcelona en met name aan Messi gekoppeld werden. En ik zie patronen bij Bayern komen... die de combinatie nu hebben... van de technische vaardigheden die ze hebben... maar dan ook nog de fysieke... De druk die de Duitsers kunnen zetten. Ja, en ik denk dat Barcelona daar wel eens anders... of de anderen daar wel eens anders zouden kunnen bezwijken. Kijk je daar nadrukkelijk bij? Want, uh, of naar Rijkaard, Guardiola. Toen kwam uh, Tito van Lenovo. Die is uh, vanwege zijn ja. ziekte af moeten haken. Nu staat er een coach die in ieder geval... wat mij betreft niet de lichaamstaal heeft van jongenskill. Nee, het heeft een totaal andere uitstraling. Je zou hem kunnen vergelijken... Guardiola met uh, Pat Riley. In de, uh, ja. We staan in Armani pak staan we aan de kant. En dat heeft al een bepaald startpunt... van uitstraling van... Dit is de signatuur van Barcelona. Ja, dat staat hij natuurlijk totaal anders. soort of Colombo? Uh, one last question, please. Ja. <laughs> ja. Uh, wie zie jij als favoriet? Want uh, ja. Bayern wordt veel genoemd, maar het is altijd zo leuk om ook andere ploegen te noemen. Oh, dan moet je even doorgaan naar, uh, naar Sjoerd, dan ga ik even nadenken. Ik denk dat Ajax wel een goede kans maakt. Nee, uh, <laughs> uh, ja, hey, hey, dit. Natuurlijk. Ja, je komt toch een beetje bij de bekende. Manchester ja, United was natuurlijk was ook fantastisch, fantastisch, fantastisch tegen Levenkoezen. Onvoorstelbaar die wat hoe die daar speelde. Ja, ik, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik doe het toch. want, uh, want uh, Onze eindredacteur zit daar, Peter Latjes, Maar ik zit ook op een beeld te kijken. En ik kijk naar de eerste wedstrijd van de Nederlandse hockeydames in Argentinië. Als we het dan toch hebben over Duitsers die op een reet krijgen. Volgens mij staat Nederland op dit moment met 5-0 voor tegen Duitsland. In een eerste wedstrijd. Dan krijg ik altijd een beetje kippenvel. Heb jij dat ook als Oranje scoort en wint? Nou, in dit geval niet. Omdat ik weet dat de eerste drie wedstrijden er alleen maar om gaan: voor een plaatsing. Voor een plaatsing en daarna ja. begint het toernooi pas. Uiteindelijk wint uh, Duitsland toch het toernooi of in de finale tegen Argentinië of zo? Dat meestal gaat je? dat zo, ja. ja dat, soms lijkt dat wel zo te gaan. Maar hey, dan, dan focussen we ons veel te veel omdat we zo graag het goed willen zien van tevoren. Uh, we ja. hebben gewoon een fantastische vrouwenploeg. Ja. Goeie coach. Uh, en ja, goede coach. Ja, coach. Alles is daar goed aan. En de Duitsers hebben wel een strategie om eigenlijk pas op het moment dat het echt belangrijk wordt... olympisch om er dan weer te zijn. Tim Steens gaat daar straks uh, ons helemaal over bijpraten. Uh, dan uh, de beste voetballer. Wie moet dat worden van dit jaar? Cristiano Ronaldo. Ja. Daar kunnen, ja. kunnen we niet meer omheen. Nee. Het is niet mijn, uh, mijn favoriete voetballer aller tijden. Maar het is wel een fantastische, goede is, voetballer. Ja, ja. Ik, ik begin zo langzaam toch wel een hele erg fan ook van hem te worden. Heb je ja, het? Ja, heb ook is dat ook? Lief... Het... Nee, dat heb ik niet. Nee, Dit is nee, niet. Dit is een speler waarbij je zijn maniertjes uh, voor lief neemt. Uh, zoals hij er staat bij dat... En dat staat zo... Uh, Eustoa, kier roept hij dan. Hè. Ik, ja. uh, ik, ben, ik ben hier. Er is in Portugal gelijk een repnummer van gemaakt. Ja. Het, het, het, meteen staan, uh, staan Kroppi in mijn schoenen, maar... Ja, als ik hem dan zie voetballen, dan denk ik van, ja, uh, yeah. oké. Okay. Ja, het is wel een geweldig beeld. Je moet echt op YouTube kijken. Ze krijgen een nieuwe Audi uitgereikt allemaal, een RS6 of zo. En hij is de laatste en hij speelt dat toneel van... ben ik nou nog niet aan de beurt en nog niet aan de beurt. Het is de beste marketingtool, schijnt het op dit moment... in ieder geval op voetbalgebied te zijn. Ja, nee, ik hou van Ronaldo zoals hij voetbalt. En alles wat hij daaromheen doet, is uh, niet zo interessant. Nee, je houdt niet van irritante sporters. Ja, ik vind dat gewoon dat, is gewoon, dat is niet mijn beoordeling. Mensen die naar zichzelf wijzen of luisteren naar het hele stadion... wat hun naam moet scanderen, denk ik van... nou, het is erg origineel, maar het doet mij helemaal niks. Nee, daarom was het leuk om in 96 van die hooghartige Italianen... <laughs> ik zie dat gevoel weer bij je opkomen. We zijn om tien over vijf uur bij terug met het vervolg van het Sportforum. Tot zo dus.